12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Zometeen een uitgebreid gesprek met Henk H. Goort, de hoogste baas van de publieke omroep. En met hem blikken we terug op een bewogen jaar 2013. Met fusies, bezuinigingen en ook veel ontslagen. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag, ook amnestie voor Nederlandse Greenpeace-activisten. Zeker 15 doden bij een aanslag tijdens een kerstmis in Bagdad en Paus Franciscus spreekt de zegen orbi et orbi uit. Vandaag eerste kerstdag is een bui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog vanmiddag. Verder is het eerst nog bewolkt, later gaat zelfs vanuit het westen de zon even schijnen. Zacht is het 8 graden. Morgen meer bewolking, mogelijk dat er in het zuidwesten een buitje valt, maar op de meeste plaatsen blijft het dan droog. Rusland heeft de aanklacht tegen Greenpeace-activist Mannes Ubels... en eh, Faiza Oulazen laten vallen. Het werd een uurtje geleden bekend. Greenpeace-woordvoerder Jorien De Lege. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat betekent dat ze gratie krijgen... Uh, ja, dat klopt. Uh, alle actie zijn vanmorgen op het bureau geroepen... en uh, zij hebben allemaal tegelijk te horen gekregen dat zij gratie krijgen. Dus nu is het een kwestie van handtekeningen zetten... en wachten op een uitreisvisum en dan kunnen ze naar huis. En dat betekent uh, gratie voor alle dertig activisten die vastzaten? Dat klopt. Als zij het natuurlijk alle dertig accepteren... maar wij gaan er voorlopig vanuit van wel. Ja, maar ze, ze moeten nu bij die onderzoekscommissie uh, tekenen voor akkoord. Ja, dat klopt. Ja, ja. En dan mogen ze Rusland uit? Ja, zo snel mogelijk. Er zijn nog wel wat formaliteiten die moeten worden afgehandeld. Je kunt Rusland niet verlaten zonder uitreisvisum. Dus daar zullen ze op moeten wachten. Maar het betekent wel dat zij eerste kerstdag echt in vrijheid kunnen vieren. Ook al is het dan misschien niet met hun familie, maar met hun nieuwe familie. Ja. En, en die, die formaliteit, weet u hoeveel tijd dat in beslag gaat nemen? Zullen we bijvoorbeeld wel oud en nieuw hier kunnen gaan vieren? Dat is heel moeilijk te zeggen, maar wij gaan ervan uit... dat zij toch wel voor de jaarwisseling thuis zullen zijn. Dat het gaat lukken. Ja. ja. Opgelucht uh, met dit nieuws, denk ik? We zijn heel erg opgelucht, maar het blijft natuurlijk een bizarre situatie... dat deze mensen gratie krijgen voor iets wat ze überhaupt niet gedaan hadden. En dat is ook een beetje de reactie die we nu van de Arctic 30 krijgen. Uh, zij vinden het uh, nog steeds verschrikkelijk onterecht... dat zij drie maanden vast hebben gezeten voor een vreedzaam protest op de Noordpool. Ja. En ze maken zich nog steeds zorgen om dat gebied. Dus het is geen hele blije dag, maar het is wel een dag uh, waarop we... Dankbaar zijn dat het allemaal uiteindelijk goed is afgelopen. En wat voor gevolgen gaat dit nog krijgen? Nou, voor de Arctic 30 uh, in principe dus, dus niet meer. We nee. weten niet precies uh, wat, wat met de Russische opvarenden zal gebeuren. Of zo'n gratie nou echt dat nog invloed zal hebben op hun dagelijks leven. Dat zullen we moeten zien. En voor Greenpeace, ja, zoals bij elke actie, gaan wij uh, evalueren... en uh, kijken uh, hoe we het de volgende keer weer gaan doen. Maar we nee. gaan zeker door met onze strijd voor de Noordpool. Ik hey, dank u wel dat u aan de telefoon wilde komen. Jorien De Lege van Greenpeace. Goedemiddag. Goedemiddag. In Bagdad zijn minstens 15 doden gevallen bij een aanslag op een kerk. Een autobom ging af bij de kerk waar een kerstmis aan de gang was. Meer dan 30 mensen raakten daarbij gewond. Die aanslag was in een wijk in het zuiden van Bagdad waar een kleine christelijke minderheid woont. Iraakse christenen zijn de laatste jaren geregeld doelwit van Al-Qaeda... en van andere rebellen. Vanwege de voortdurende dreiging trekken veel christenen er weg.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 Hun zoons werden vorige week samen met 22 anderen opgepakt. Ze zouden hebben gesjoemeld met de aanbesteding van overheidsopdrachten. Premier Erdogan verzette zich tegen de arrestaties... en noemde het corruptieonderzoek al meteen een smerige zaak. Volgens Erdogan zijn de beschuldigingen ongegrond... en alleen gericht op het ondermijnen van zijn regering. Politieagenten die bij het onderzoek waren betrokken... zijn door Erdogan ontslagen of overgeplaatst... en de agenten worden nu beschuldigd van machtsmisbruik. Dit is het NOS Journaal, het Dorald Megens... Duizenden Canadezen zitten met kerst in het donker en in de kou omdat ze geen elektriciteit hebben, met name Toronto is getroffen. There's no power, er is no heat, er is no cell service, there's is no internet, there's no way to get the information. The only way we can uh, get any information is through radio. And it seems that only the AM bands contained any information. And even they were saying go on to our website for a complete list. Um, which was totally useless. Internet is geen optie om aan informatie te komen over de situatie in en rond Toronto, vertelt inwoner Tom Gilmore. Omdat de stroom dus is uitgevallen. Ja, dan kan je niet internetten. De problemen in Canada begonnen eerder deze week met een grote winterstorm. Sindsdien zijn alle voorzieningen uitgevallen. And this situation is completely unlivable. Everything was iced up. Um uh, we couldn't get out. In the bad areas, it is bad. The the temperature in the house right now is 44 degrees. Um pipes are going to start freezing and bursting if people don't take the proper precautions and uh the whole neighborhood evacuated. Um it's just too cold. You can't survive in here right now.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 Oekraïnse president Janukovic negeerde de protesten... reisde naar Rusland om een lening te regelen... ...en kreeg ook gedaan dat de gasprijs voor Oekraïne sterk omlaag ging. In Venhuizen, in de buurt van Enkhuizen, is een partycentrum afgebrand. Toen de brand uitbrak was er niemand binnen vanochtend vroeg. In het pand is wel asbest verwerkt en een deel daarvan is op de weg terechtgekomen. De omgeving van het partycentrum werd daarom afgezet... ...vertelt Karin Ton van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord.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 Treft niet heel veel omwonenden. In de buurt staan drie huizen die zijn ontruimd. En ook een bedrijfspand waar 30 mensen waren, is ontruimd vanochtend bij die brand. Bewoners en werknemers zijn opgevangen in het gemeentehuis. Hoe de brand in Venhuizen is ontstaan, is nog niet duidelijk. In het zuidoosten van Brazilië zijn bij overstromingen zeker 30 mensen omgekomen. De meeste van hen kwamen om bij aardverschuivingen die het gevolg zijn van de al dagen aanhoudende regen. Het dodental loopt waarschijnlijk nog op. Volgens de gouverneur van de staat Espirito Santo zijn het de zwaarste overstromingen in 90 jaar. Lokale media melden dat 50.000 mensen hun huis zijn ontvlucht. Overstromingen verwoesten huizen, wegen en bruggen. Veel steden zitten zonder stroom en drinkwater. Helikopters en trucks van het Braziliaanse leger zijn met hulpgoederen op weg naar het getroffen gebied. Op Radio 2 is nu I Want You Back van de Jackson 5 te horen. Het nummer staat laatste in de top 2000. Die dus zojuist is afgetrapt door de nieuwe Radio 2-DJ Gijs Come together. Come together. Radio 2. Mijn lieve dames en heren, het is zover. Jawel, we gaan beginnen met de vijftiende editie van de lijst der lijsten... Het is eerste kerstdag, dit is de top 2000, editie 2013 en van harte welkom. En zo ging dat, een paar minuten geleden bij de collega's op Radio 2... met de hoe op de achtergrond, Gijs Staverman die aftrapte voor de top 2000, de 15e editie. En dat uh, was het, geen verkeersinformatie, dat is logisch, eerste kerstdag rustig op de weg. Nog wel de hoofdpunten uit dit bulletin. Ook amnestie in Rusland voor Nederlandse Greenpeace-activisten... Mannes Ubels en Faiza Ulazen. Zeker 15 doden bij een aanslag in Bagdad. Daar ontploft een autobom tijdens een kerstmis in een christelijke wijk. En paus Franciscus heeft in Rome de zegen Urbi et Orbi uitgesproken. Uh, we gaan even luisteren naar hoe dat zojuist begon. Gloria a nel in de kerstmis e de terra. Glorie aan God in den Hoge. En op aarde vrede aan de mensen die hij lief heeft. Liebare broeders en zusters. Ja, Goeiedag en een fijne kerst allemaal, zei Paus Franciscus. Zojuist in Rome bij het uitspreken van de zegen Urbi et Orbi. En nu door met lunch. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Omdat het eerste kerstdag is, krijgt u van ons een andere lunch geserveerd... dan u van ons gewend bent. Want in dit uur praten we over de publieke omroep. Het is een van de meest rumoerige jaren geweest... in de geschiedenis van die Nederlandse publieke omroep. Vanaf 1 januari ligt het hele medialandschap er heel anders bij. Dat is zo goed als zeker. Van de 21 omroepen zijn er dan nog maar acht over. En de man die dat hele proces van begin tot eind heeft meegemaakt... bijgestuurd en op sommige momenten ook een belangrijke knoop heeft doorgehakt... is de voorzitter van de NPO, de Nederlandse publieke omroep. En zijn naam is Henk A Goort. Eerder deze week sprak ik met hem... want ook hij vindt het belangrijk om thuis te zijn op eerste kerstdag. Dus ik vroeg hem hoe hij de kerst... En met zijn familie, hoe die in huis aangehoord eruit ziet. Op Eerste Kerstdag is hij thuis met zijn gezin. En uh, dat betekent in mijn geval vrouw, vier kinderen, aanhang, uh, schoonmoeder met haar uh, tweede man. Dus dan zijn wij met elf thuis en dan kook ik het grootste deel van de dag. Ja, want dat heb ik in alle interviews gelezen, dat is een grote hobby, hè? koken. Ja. Al helemaal het menu rond voor uh, Eerste Kerstdag? Ja, dat heb ik uh, de week daarvoor al rond. En dan worden de dingen besteld en van tevoren klaargemaakt. Wat staat er op het menu? Mag ik dat vragen? Uh, nou, eens even kijken. Ik heb uh, ripeye aan één stuk uh, besteld. En uh, die gaat lekker de oven in. Er is een tiramisu uh, terug. Ik heb uh, zalm in de koelkast liggen. Drie dagen. Die gaat in wat kruiden. Ja. Dat soort zaken. Ja. Signature dish. Dat uh, noemen de chefs dat altijd. Hè? Dat is hun. hun uh, ja, daar, daar mag je ze op afrekenen. Um, stracotta. Een Piemontees gerecht. Wat, wat is dat? En Dat is gestoofd rundvlees. Ja, Italië is wel favoriet. Uh, maar risotto's maak ik ook heel graag. En volgens mij ook heel goed. Heeft deze baan u veranderd eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Uh, daarvoor was ik, uh, ben ik acht jaar directeur geweest van de van EO. De Dan ben je... De laatste man een, een hakje knopen. Maar ik heb erg moeten wennen aan het feit dat in deze baan niet alleen het besluit, he, de kwaliteit van het besluit, uh, van waarde is ook, maar de zorgvuldigheid van het proces ook. He, dus je wordt toch als bestuurder ook veel meer afgerekend op: uh, doe je het proces zorgvuldig? Uh, dus neem je de goede stappen. En dat maakt je af en toe voorzichtiger. Voorzichtiger geworden, dus in al die jaren? Ja, dus ik denk dat je iets beter je woorden weegt en iets langer nadenkt voordat je echt iets vindt of zegt. Iets over vrouwen die in de keuken moeten blijven. Of uh, kom eens even kijken wat er op het finaal is. Dat soort uitspraken zullen we van haar gewoon niet snel Nee, maar dat is ook de reden dat ik niet Twitter of... en ook mijn Facebook-account eigenlijk slapend uh, is. En uh, Facebook privé doen we via het account van mijn vrouw. Uh, omdat ik toch denk, ja, je hoeft maar op één onbewaakt moment iets te roepen... of te zeggen wat in een andere context verkeerd begrepen wordt. En er is een rel en daar heb ik niet zoveel zin in. Want u schreef eerst wel een blog, geloof ik, maar ja. dat is ook opgeheven. En al gelijk toen ik aan deze baan begon, hoor. dus dat is een jaar of zes geleden... Uh, ma maar ja, je, in een privé setting doe je dan soms uitspraken waarschijnlijk... die je dan op je werk weer op een andere manier moet uitleggen. Daar heb ik niet zoveel zin in. Um, toen we um, u benaderden voor dit interview, zei u voorlichter... Um, Henk heeft zoveel meegemaakt en gedaan dit jaar... dat hij zich vast niet meer alles kan herinneren. Nee, dat klopt wel. Ik heb en, voor die dingen ook niet zo'n heel goed geheugen. Dus ik... Uh, Misschien is dat de reden waarom ik ooit geschiedenis ben gaan studeren. Dan moet je dingen uit je hoofd leren. Uh, maar ik loop een risico dat als ik terugkijk dat ik denk, wat was er ook alweer precies? Is dat ook niet handig in deze baan? Daar toe... slaap je wel goed van. Ja, Om ja. af en toe ja. iets te vergeten. Ja. We spraken Andries Knevel, uh, ja. die u ooit bij de EO heeft gehaald, uh, begreep ik. En die zei, uh, het is met Henk altijd lachen. Het eerste half uur is het altijd lachen. Ik denk wel dat ik een goed gevoel voor humor heb. Ja. En, en zeker in lastige bestuurlijke processen, dan is dat een hele goede manier om af en toe te ontladen. Uh, humor is trouwens ook een hele goede manier om af en toe scherp te zijn zonder dat je iemand kwetst. Uh, dus uh, ja. Uh. Ook zelfrelativering? Ook. Ja. Maar ja. ja. nou, hoe moet ik me dat voorstellen? In het begin van zo'n vergadering wordt eerst wat moppen verteld? Of is het meer. Nee, ik denk dat ik dat het meer een, een, een vorm is van heel adrem zijn. Uh, uh, heel direct uh, associëren. Uh, en dan komt de goede opmerking op het goede moment getimed. Ja, dat kun je niet voordoen. Dat is anders dan een mop uit een boekje. Uh, maar er wordt wel veel gelachen. Ook ja. in bestuursvergaderingen in Hilversum. Toch wel? Ja, absoluut. Ja, want het lijkt af en toe in een grote slangenkuil. Ik denk dat dat veel minder is dan een jaar of vijf, zes terug. In die zin zijn de rolverdelingen helder, uh, helderder ook dan, uh, dan vroeger. Mm. Maar toch... Uh, iedereen is voor zijn eigen zaak vooral bezig. Hoe, hoe, hoe lukt het dan toch om niet kopje onder te gaan in dat moeras? Uh, ik denk door, uh, door heel consistent uh, te blijven. Dus uh, uh, het, ik denk het ergste wat je kunt gaan doen, is uh, zwabberen, niet goed weten wat je wilt. Uh, mensen hebben er wat aan als je een koers uitzet... en daar ook vrij consequent aan vasthoudt. Het hele fusieproces met die omroepen... wat we de afgelopen jaren hebben... Uh, zijn doorga doorgegaan. Dat is een proces van drie jaar, maar wel een hele consistente lijn. En er zaten momenten in dat we daar uh, heftige woorden over hebben gehad. Uh, momenten van twijfel. Uh, en dan is het zaak dat je... Uh, dat je dan heel, uh, heel consequent bent. Pragmaticus ook? Is dat belangrijk om dat te zijn? Nee, maar heel veel is natuurlijk. De omroep is net als bijvoorbeeld Den Haag. Daar worden heel bewust uh, tegengestelde belangen georganiseerd. Het is een heel belangrijk fenomeen. in het functioneren van een democratie. Niemand wil dat één iemand bepaalt. wat er uh, voor luisteraars thuis te horen is. of voor kijkers te zien is. Dus daar worden heel bewust verschillende. Uh, perspectieven bij elkaar gebracht, verschillende belangen. En dat is een kwestie van checks en balances, zoals je dat ingewikkeld noemt. En dat vraagt af en toe ook om een hele pragmatische benadering. Dat kan je niet uh, heel logisch één en één is twee ja. doen. Maar wel eens jaloers op collega's van, van RTL of SBS die gewoon kunnen zeggen... nou, we gaan het zo doen mensen en loop maar achter me aan. Nou, niet jaloers, maar ik zie wel dat het een heel ander vak is... als je één belang hebt, namelijk uh, hoe verdien ik zoveel mogelijk geld... En eigenlijk uh, is het vak in Hilversum... hoe brengen we al die belangen zo bij elkaar... dat de kijker en de luisteraar uh, nou ja, er, er het meeste aan heeft... en goed en geïnformeerd wordt, verschillende geluiden hoort. Uh, en dat is wat minder rechtlijnig en wat minder eenduidig. We, we belazen wat interviews zo en daar staat ook staat steeds in... Van, hij is niet de man die voortdurend de confrontatie aangaat... Nou, niet, niet in, inderdaad niet in de persoonlijke sfeer. Dus ik zal niet heel gauw heel boos op iemand worden. Uh, ik denk wel vanuit de inhoud. Als ik een overtuiging heb, uh, samen met mijn collega's... Uh, dit is goed voor de publieke omroep... of hier hebben de, de kijkers en de luisteraars het meeste aan... dan ben ik wel bereid om dat heel... Uh, uh, nou ja, met enige uh, nou, dwang en drang uh, te brengen. En dan gaat dat met de vuist op tafel... Nee, dan gaat het denk ik met, uh, met uh, overtuigingskracht en uh, misschien af en toe ook met, uh, misschien de, in de ogen of de oren van anderen met een uh, vorm van drammerigheid. Uh, maar niet met de vuist op tafel. Nee, nee. drammerigheid, maar gewoon met de argumenten eigenlijk proberen de zaak te winnen. Ja, nou ja, we zijn natuurlijk vorig jaar begonnen met mijn uh, nieuwjaarspeech. over uh, wat de publieke omroep uh, meer en minder zou moeten doen in tijden van bezuinigingen. Maar ook in, in een veranderend medialandschap. Nou, daar kwam heel veel weerstand op. Maar zeg, op die bijeenkomst zelf al stonden de, de omroepbazen elkaar aan te stoten. van wat zegt hij nu? Ja, ja, ja, en dan doe ik dat toch heel bewust. En dan vind ik het ook uh, mijn, mijn taak om, uh, om daarna het gesprek... en als je wilt het conflict daarover aan te gaan. Ja. Uh, dat was de beroemde toespraak waarin de prioriteiten werden geformuleerd. Een ja. uh, paar dingen die we zeker wel doen als publieke omroep... en een paar dingen die we niet meer doen. Entertainment, sport minder... En wat was de derde ook alweer? Nou, het was vooral van waar, waar moet je als publieke omroep door willen opvallen? Waar wil je goed in zijn? En waar ga je dus ook minder op bezuinigen? We hebben bijvoorbeeld geroepen, dat zijn je journalistieke programma's... kinderprogramma's, documentaires, Nederlands drama, evenementen. Nou, dat kunst en cultuur... En zeker in tijden van bezuinigingen moet je dat uh, heel bewust benoemen. Uh, anders ga je te veel met de kaasgraaf werken. En dat wil niet zeggen dat je die rest helemaal niet meer doet. Maar dit zijn de programma's waardoor je wilt opvallen. Uh, en waardoor je ook toegevoegde waarde hebt. In een medialandschap waar natuurlijk het aanbod eindeloos is. Maar dat leidde ertoe dat het tros even overwogen om die hele fusie op te blazen. Ja. Met de AVRO. Ja. Want die zitten natuurlijk vooral in die entertainmenthoek. Ja. Nou, dat is niet gebeurd zoals we weten. Nee, hoe is dat nee. gelukt om de... Peter nou, Kuipers de directeur uh, uh, daar en de trots binnenboord te houden? Nou, toch door daarna uh, uh, gesprekken te voeren. Uh, ik moet ook zeggen, de persoonlijke relaties zijn heel goed. Dus ook met, uh, met Peter Kuipers bijvoorbeeld of met Willemijn Maas. Dus je kunt, elkaar ook, gewoon, uh, ja, je kunt elkaar ook gewoon bellen en zeggen, nou ja, dit, daarom zeg ik het. En dan kun je een verschil van opvatting hebben. Uh, en uh, dan gaan er een paar vergaderingen overheen. Hoe handig is het dat, dat er nu een, een omroepman aan het, aan het roer staat? Uh, eerder waren dat vaak uh, oud-politici... of, of uh, van, die, van, die, van die type bestuurders die overal in besturen zaten... En nu is het gewoon iemand vanuit de omroep zelf. Uh, ik denk dat dat uh, in die zin handig is... dat je uh, alle, alle facetten van het vak zelf wel een keer hebt gedaan. Niet heel lang, maar ik heb ze allemaal doorlopen... van, van redacteur tot uh, eindredacteur tot uh, directeur. Uh, dat je dus weet waar je het over hebt... Um, maakt dat de acceptatie ook makkelijker dan bij de anderen? Hij dat, is één van ons, dus hij zal het ook dat wel weten. Dat weet ik niet. Dat zou misschien moeten helpen in de directe relatie met programmamakers. Maar die heb ik natuurlijk in mijn werk niet zo heel veel. Misschien wel te weinig. Um, maar het maakt wel dat je ook in de gesprekken met uh, directeuren... Uh, in, in, zeg maar toch altijd wel vanuit het vak... Kunt spreken En daarin dan ook geloofwaardig bent. Uh, er was, uh, dit jaar was natuurlijk die grote demonstratie op het Malieveld. Uh, uh, 260.000 handtekeningen werden daar overhandigd. Hè, die via de petitie binnenkwamen. Samen met Jan Slachten, de, de baas bij Max. Overhandigd aan de staatssecretaris Dekker. En die demonstratie had eigenlijk twee doelen. Namelijk die extra bezuiniging van 100 miljoen terugdraaien. En om eens te laten zien waar de publieke omroep voor staat. Dat terugdraaien is voor de helft gelukt. Ja. Toch een overwinning. Ja, ik vond, ik vond van wel. Uh, ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik er best heel erg tegenop zag. Uh, actie voeren met elkaar, ook op het Mali veld. Uh, dan pretendeer je nogal wat met elkaar. Uh, dat is heel goed gegaan, ook heel eendrachtig uh, binnen Hilversum. Ook samen met heel veel programma en met het publiek. Uh, um, uh, en dan vind ik het uh, ja, echt wel uh, uh, heel mooi... dat dan ook in het Kamerdebat daarna blijkt... dat je bezuiniging wordt gehalveerd. Maar zou het een met het ander wel te maken hebben... of hadden ze dat toch al bedacht? Nee, dat hadden ze niet toch al bedacht... Uh, dat heeft wel degelijk daarmee te maken, uh, ook met de samenloop van omstandigheden in Den Haag zelf. Hè, met een uh, herfstakkoord uh, waarin onderhandelingsruimte ontstond voor bepaalde politieke partijen. Maar uh, die is ook wel medegebruikt doordat uh, vanuit Hilversum zo gezamenlijk samen met het publiek uh, deze actie op touw werd gezet. Uh, dat was het eerste, het dus, werd, werd geen 100 miljoen, 50 miljoen, ja. toch nog 50 miljoen. Bovenop de bezuinigingen van Rutte 1, die ook 200, 200 miljoen op de mediabegroting zijn. Ja. Ja. Dus dat was, was een klein succesje. Dus laten we zeggen, dit is het bekende uh, voordeel bij het nadeel, zou je kunnen zeggen. Zoals Kruis dat dan altijd roept. Nou, het is niet eens een voordeel. Het betekent dat, dat uh, de 300 miljoen op de mediabegroting wordt 250 miljoen. Uh, um, dus dat blijft heel veel. Uh, ook te veel. Uh, alleen die laatste 50, daar had ook niemand een idee bij hoe dat moest. Dus voor die eerste 250, daar staan ook altijd in de kantlijn... wel ideeën bij hoe je die bezuiniging zou moeten realiseren. Hoe pijnlijk ook. Bij die 50 miljoen, die laatste, er stond ook in het regeerakkoord... ja, weten we niet goed nog nader te bepalen hoe dat ingevuld moet worden. En dat zou betekenen dat dat echt 50 miljoen aan programma's was geweest. Uh, nou, dat is uh, nou, een... een uh, onze hele kinderprogrammering kost 25 miljoen. Dus uh, reken maar uit wat dat is. En dat hadden de mensen thuis uh, dus direct gemerkt. En dan hadden we ook moeten gaan kiezen... wat voor programma's maken we voor welke mensen nog wel en welke niet. En niet in de categorie doen we minder sport... maar kunnen we nog Nederlands drama maken... voor jong, voor oud, voor hoogopgeleid, voor laagopgeleid. Uh, en daarvan hebben wij altijd gezegd... die keuzes willen we niet maken. En het is ook niet goed als we die keuzes zouden moeten maken. Het de tweede deel van die actie was, was de bedoeling om die publieke omroep nog eens weer even in de etalage te zetten. Hè? Van, van dit zijn we. Is dat genoeg gelukt? Uh, nou afgaand op de, op de handtekeningen, dus een kwart miljoen handtekeningen. Wat voor een petitie heel erg veel is, uh, uh, wel. Maar ik zeg er gelijk bij, uh, de Nederlandse publieke omroep staat als geheel, als gezamenlijkheid, als fenomeen te weinig op de kaart. Ook in de... In de in het bewustzijn van heel veel nou, mensen. Want uit de cijfers blijkt dat iedereen er naar kijkt, naar luistert. Ja. Um, en toch zie je niet dat, dat men ja, met veel warmte daarover spreekt. Nee, maar men. ik denk, um, zeg maar, het gevoel van verbondenheid... is natuurlijk altijd uh, de relatie geweest tussen een omroep lid... en zijn of haar omroep. Uh, nou, dat is minder geworden, zeker voor jonge generaties... voor heel veel mensen. En er is eigenlijk niet iets waar mensen dat gevoel van uh, verbondenheid dan aan kunnen uh, laten hechten. Hè? Dus in, in, in Engeland heb je de BBC. Uh, daar houden mensen van. En als je met je handen aan de BBC zit... dan zit je aan uh, het publiek. Uh, en bij ons zie je ook mensen genieten van de programma's. Kijken en luisteren ernaar. Uh, maar ze hebben zich niet echt verbonden aan het fenomeen publieke omroep. Nou dat zal echt in de toekomst anders moeten. Uh, anders gaan we onvoldoende de steun van het publiek ook krijgen. Maar hoe kan dat? dat, dat, uh, dat door, he, men, door, mensen kijken er veel naar en, en luisteren er veel naar. Uh, zitten op al onze internetuitingen, uh, Noem het allemaal maar op. En toch uh, mist het dat, dat, dat, dat gevoel omdat er geen naam is voor het geheel van ouds en als iets al geen naam heeft kun je er al helemaal niet aan hechten. Je kunt niet van iets houden wat geen naam heeft. En, en uh, wij komen uit een bestel waarbij de namen waren Avro, Tros, Karo. Nou, noem ze maar op. Um, maar er zal dus ook een naam moeten zijn voor het geheel waar mensen zich echt ook aan kunnen verbinden. En daar zijn we ook mee begonnen. Hè? Nederlandse publieke omroep, NPO, uh, was ook een van de dingen afgelopen jaar waar nogal wat ophef uh, over ontstond. Maar het is echt nodig om dat draagvak uh, onder het publiek uh, ook te gaan verwerven. Ja. Um, in die hele strijd hè, hebben we vooral Jan Slachter er heel veel in beeld gezien. Dat leek op een gegeven moment, leek hij wel de, de, de aanvoerder van het geheel. Uh, nou, alle omroepbazen waren actief... maar Jan Slachter is degene die uh, absoluut het meeste kaas gegeten heeft... van hoe je in korte tijd uh, zo'n manifestatie uh, optuigt. Uh, en iedereen heeft gewoon dat gedaan waar hij of zij goed in is. Uh, ik stond samen met Jan Slachter op het podium. Uh, heb ook veel werk achter het podium gedaan. 400 meter verderop, uh, op het plein, daar waar de Tweede Kamer staat... En het is juist die combinatie, denk ik, die, uh, die het krachtig heeft gemaakt. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk, die, dat lobbyen daar in Den Haag? Ja, uh, veel afspraken maken met, uh, uh, met mediawoordvoerders in de Tweede Kamer. Uh, daar heel vaak uitleggen uh, waar je mee bezig bent. Uh, zeker in de aanloop naar debatten. Uh, goed oog hebben voor wat op hun agenda staat. En uh, voor je het weet, kom je met je eigen agenda aan. Maar ze hebben ook allemaal vanuit hun partij of vanuit hun. Ja, iedereen kiest een paar onderwerpen, dus daar moet je goed van bewust zijn. Daar was, dat was ja. vanuit de omroep ook wel kritiek op. Hè? Ze zeiden van is, is veel probeert het te veel al in te vullen... voor wat die politici willen. Wij moeten gewoon met een eigen verhaal komen. Ja, dat weet ik niet hoor. Ik denk, neem, neem dat hele fusietraject, dat, dat, dat duurt nu al drie kabinetten. Dus dat is toch een eigen lijn die we uh, al begonnen zijn in 2009. Uh, en waar wetgeving voor nodig is, dat, dat, dat heeft dus tijd... Um, het debat over welke prioriteiten kiest de publieke omroep... He, waar we het net even over hadden. Dus wat doe je wel en wat doe je niet? En dat is eigenlijk na mijn nieuwjaarsspeech... ook een uh, onderwerp in de Kamer geworden. Um, dus uh, ik denk um, dat mijn rol is om uh, de grote thema's te benoemen... Uh, en, en daar veel over te spreken uh, met politici. Ja, en dan is dan hen wat ze daar wel of niet mee doen. Straks hoort u het tweede deel van dit gesprek met Henk H. Goort, dus de hoogste baas van de Nederlandse publieke omroep. En uh, dat doen wij zo direct na half één. Maar eerst een mooi kerstkrantje op de radio. Hier is Coldplay. Christmas night. As we cry Coldplay. Christmas Lights. Het is half één geweest. Dit is Radio 1. E. En dat nu het internationaal door Randis. Rusland heeft de aanklacht tegen de Nederlandse Greenpeace activisten Mannes Ubels en Faiza Ulazen laten vallen. Gisteren kreeg de eerste actievoerder van het schip de Arctic Sunrise Amnesty. En vandaag hebben volgens Greenpeace al 14 van de in totaal 30 activisten amnestie gekregen. Buitenlandse actievoerders kunnen niet meteen naar huis. Daarvoor moeten eerst nog wat formaliteiten worden geregeld. Ze moeten een uitreisvisum krijgen. Greenpeace gaat ervan uit dat ze voor de jaarwisseling wel thuis zijn.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 En zojuist om 12 uur is op Radio 2 de 15e editie van de Top 2000 begonnen. Dit jaar werd een recordaantal van 3,3 miljoen stemmen uitgebracht. Marathon-uitzending van die Top 2000 eindigt op Oudiaansavond. Tegen Middernacht draaien ze dan de nummer 1. En dat is deze keer Bohemian Rhapsody van Queen. Oh, verrassend. Ja, hè? Het zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. Mensen die dat leuk vinden, die zitten al lang bij Radio 2 natuurlijk nu. Uh, de mensen die dat niet zo leuk vinden, die blijven gewoon lekker hier. Want u hoort vandaag een gesprek met de hoogste baas van de Nederlandse publieke omroep net voor half 1 deel 1. Henk Haaghoort, zo heet hij natuurlijk, uh, voor het nieuws hebben we het teruggeblikt op het afgelopen jaar... waarin de omroepfusies hun hoogtepunt naderden en er werd gedemonstreerd op het Malieveld in Den Haag. Maar de publieke omroep, zoals u die kent, die houdt per 1 januari op te bestaan. En dan mogen we het eigenlijk wel hebben over de nieuwe publieke omroep. Ik vroeg Henk Haaghoort eerder deze week of het dan zo wordt zoals hij al jaren voor ogen heeft. Um, nou ja, met, nu met de fusies gaat wat betreft hoe het georganiseerd is... gaan we op weg zoals we dat in 2009 met elkaar bedacht hadden. Um, maar dat is natuurlijk alleen maar de opstelling van het elftal. Uh, de echte wedstrijd is dat je de goede programma's... en de mooie programma's maakt voor, uh, voor het publiek. Uh, en dat, dat, dat moet dan de komende jaren gaan gebeuren... In, uh, in een tijd dat we er ook een heleboel op moeten bezuinigen. Dus dat, en wat we nu gedaan hebben is de opstelling... Niet meer dan dat. Ja, de opstelling ook met die prioriteiten erbij. Hoe ja. zijn die eigenlijk tot stand gekomen? Uh, door, door veel gesprekken te voeren... maar ook denk ik door uh, heel nuchter... Uh, uh, je verstand te gebruiken en te denken... Uh, in een medialandschap waarin zoveel nieuwe partijen zijn. Hè. Dit jaar is Netflix uh, begonnen. Nou, heel veel mensen zullen dat thuis misschien al hebben. Uh, dat je films en series onbeperkt kunt kijken. Eigenlijk vers, uh, vers uit Amerika of uit welk land dan ook. Dus uh, je kunt eigenlijk alles zien en luisteren wat je wil. Dus waarom heb je dan een publieke omroep? Uh, mijn overtuiging is dat je die uh, vooral hebt uh, vanwege het Nederlandse product. Uh, in die waar je niet zomaar hele mooie programma's maakt. Dus documentaires, uh, uh, dramaseries, uh, En dat je heel belangrijk bent... voor de onafhankelijke informatievoorziening. Heel breed opgevat. Dus voor je, voor je journalistiek. Dat je een rol hebt naar kinderprogramma's. Je, er zijn heel veel kinderzenders... maar heel veel mensen vinden het toch niet prettig... om elke, elke dag... Uh, alleen maar Disney aan te hebben of, of Nickelodeon. Een beetje inhoud mag ook wel. Nee, maar ook, ook programma's die hoorbaar uh, in de omgeving van je eigen kinderen zijn gemaakt, uh, gemaakt. Taarten van Abel, Spangas. Dat gaat over mijn school, mijn buurt. Wat in mijn leven gebeurt. Dus. Uh, ik denk als je even met elkaar het gesprek voert over waarom heb je dan een publieke omroep. Kom je al gauw op dat rijtje. Nou, dat is zo en dan binnen dat rijtje is toch nog een heel grijs gebied. Want de ene omroep zal zeggen nou ja dit, dit past prima in die, in die vijf prioriteiten. Terwijl we misschien allemaal vinden dat dat te veel entertainment is. En laat dat dan maar naar die commerciële gaan. Dat klopt en dat is ook nooit een eenvoudig gesprek. Neem cultuur. Cultuur is niet alleen opera. Uh, cultuur is ook, uh, uh, Nederlands, uh, is ook Nederlandstalige volksmuziek. Uh, uh, en de publieke omroep kan zich niet permitteren. En dat zouden we ook nooit willen om te zeggen... nou, één smaak uh, bestempelen wij als de goede smaak. Uh, dus uh, het is altijd wat wij noemen pluriform. Dus voor hele diverse publieksgroepen. Ja. Maar, maar dus die discussie wordt dan voortdurend gevoerd. Van, hoort dit nog wel bij die vijf of, of niet? Ja, en die discussie wordt permanent gevoerd, die is ook nooit klaar en die wordt op, uh, vooral gevoerd op het moment dat we gaan besluiten welke programma's maken we wel en niet. Dus die netcoördinatoren die krijgen daar duidelijke richtlijnen voor, let er goed op dat sommige dingen we gewoon niet meer doen. Ook al komen die omroepen ermee. Ja, en dat, en dat, zal, uh, uh, dat zal ook wel moeten, want er is veel minder geld te besteden de komende jaren. Um, want en, dat is nog een tweede ding. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is voor het oog maar een, een fusie. Hè? Die, die, die fusies van die omroepen. Er zijn omroepen die nog steeds, ook straks in de nieuwe situatie... Uh, programma's onder hun eigen naam gaan uitzenden. En niet meer in, uh, niet in, nog niet in het kader van die fusie. Nee, maar de essentie van die fusies is dat je van twee bedrijven... één bedrijf maakt met één directeur. Uh, uh, wat wat uh, krapper huisvest, Zodat er minder geld gaat naar stenen, directies, management, etc. Uh, uh, welk merk je linksboven in de, in de, op, op het scherm zet... ja, daar zit niet zoveel geld in. En de hele operatie was bedoeld... om Hilversum effectiever en efficiënter te maken... zodat we meer geld hebben om mooie programma's voor het publiek te maken. Er zijn ook mensen die zeggen... had gelijk helemaal goed doorgepakt... en was naar een VAT-BBC-model uh, gegaan. Gewoon één algemene omroep. Ja, maar dan gooi je ook weer het kind met het badwater uh, weg. Hè, dus... Uh, uh, creativiteit uh, kun je niet heel makkelijk centraliseren. Het is heel goed dat er op verschillende plekken... programma's gemaakt worden. Ook vanuit eigen tradities. Uh, bovendien, uh, Nederland kent in die zin ook helemaal geen revoluties. Je kunt niet zeggen, gooi alles maar weg en begin opnieuw. Ik denk dat we een hele belangrijke stap hebben gezet... op weg naar een eenvoudiger bestel... waarin uh, de, de kern gewoon blijft mooie programma's maken. Ja, Maar dat is altijd een, een flauwe vraag misschien. Maar er zijn mensen die zeggen van... Stel dat je nu de, de publieke omroep moest gaan oprichten, dan zou je het niet op deze manier doen, waarschijnlijk. Nee, eens? Nee. Dus het, het is echt... een heel uniek model. Ik denk dat je ook geen boek zou vinden waar die in stond. <laughs> nee, het is naar het buitenland nog wel eens moeilijk om uit te leggen hoe het hier werkt. Ja, dat is heel, dat is heel lastig. Alhoewel uh, grote omroepen als de BBC of uh, andere omroepen als de VRT in Vlaanderen, die die moeten dus wel hun eigen uh, kunstgrepen doen... om te zorgen dat je uh, creatieve competitie krijgt. Hè? Dat je niet één hele grote zaal met programmamakers hebt... die op een gegeven moment allemaal hetzelfde denken en doen. Uh, maar dat je verschillende ge gebouwen hebt... verschillende locaties waar programma's gemaakt worden. Uh, dat mensen... Uh, bij de BBC meten ze uh, of alle bevolkingsgroepen... wel voldoende uh, uh, aangesproken blijven worden. Nou, Wij hebben dat anders georganiseerd. Dat is ook niet voor de eeuwigheid, maar dat is wel, heeft ook zijn kracht. Ja, maar dan krijg je acties als de neger omdat het moet. Uh, Van Poon bijvoorbeeld. Nee, dat had, dat had met uh, diversiteit. Met, dus, dus, uh, uh, nee, maar ik, ik bedoel dat in, in, in een land als Engeland... Uh, waar je één staatsomroep hebt... Uh, dan wordt eigenlijk kunstmatig gemeten of alle politieke perspectieven aan, aan bod komen. En hier heb je dat automatisch al? Hier uh, moet dat automatisch ontstaan. De NOS moet het objectief doen. Maar het is de bedoeling dat de Tros een ander geluid laat horen dan de Fara. Ja. Um, en, en gebeurt dat voldoende? Nou, ik vind op journalistiek terrein is dat wel lastig hoorbaar af en toe. Zeker in de dagelijkse uh, rubrieken. Ik dan zit nog dat het... die uitspraak van die uh, drie keer de Volkskrant. Ja, Wie, wie dat deed, al lang, deed dat ook dat alweer? Dat was heel lang geleden. Ik heb beloofd dat ik nooit meer zou zeggen wie dat ooit gedaan heeft. <lacht> uh, nee, maar het zit tegenwoordig denk ik minder in politieke overtuigingen... en meer in toon en stijl... Uh, Trouwens, dat is bij kranten net zo. Hmm. Maar daar is wel wat aan gedaan door uh, Poont en uh, WNL in het bestel toe te laten. V doen die dat dan voldoende? Laat die voldoende dat andere geluid horen? Nou, uh, uh, WNL wel. Want ik, als ik s'avonds terugrij, en dat is nog eens rond... Uh, tussen zes en zeven, dan zet ik hem altijd... moet ik eerlijk zeggen, uit om half zeven. Want dat is niet voor mij. Is dat een goed teken? Ja, ik vind, dat in mijn, ik vind dat nogal populistisch. Uh, uh, uh, maar uh, dat is misschien voor andere luisteraars prima. Uh, en Poont is wel in staat om op Nederland 3... op een hele eigen manier, soms ook een irritante manier... Uh, uh, jongeren aan te spreken... Uh, ja, of het voldoende is, dat moet blijken of genoeg mensen daar ook fan van zijn... en daar lid van worden of ja, blijven. Want zij moeten zich bewijzen uh, op dat punt, ja. Um, nog even over die diversiteit, hè, want dat is natuurlijk waar de, de publieke omroep altijd mee schermt. Hans Berenkamp, president van NRC Handelsblad, die schreef... Uh, het Nieuwe Nederland is de laatste tijd toch vooral zichtbaar bij de commerciële zenders. Bijvoorbeeld in talentenjachten en soaps. Veel zichtbaarder dan in het door een hekwerk van de buitenwereld afgeschermde universum van de publieke omroep. Uh, daar zie je vooral minderheden op zaterdagmiddag... in daartoe geoormerkte zendtijd van de NTR. Heeft hij gelijk? Nou, het is een beetje zwart-wit. Uh, maar uh, ik moet wel zeggen dat RTL... ook met zijn late-night-programma... Uh, uh, uh, af en toe een andere toon raakt uh, dan wij. Uh, uh, dus, dus dat trekken we ons ook aan. Want ik had deze column ook gelezen. Ik heb ook al gesprekken uh, gehoord... en ook zelf gevoerd met collega's. Ja, Dat is niet helemaal uit de lucht gegrepen. En het bewijst dat je je ook als programmamakers... voortdurend moet blijven vernieuwen. Dat sommige formats die al jaren op de buis zijn... ook weer eens opnieuw moeten beginnen. RTL is op een later moment nieuw met Late Night begonnen. En raakt ook af en toe weer een nieuwe toon. Heeft ook meer vrouwen aan tafel... Uh, uh, meer mensen uit uh, uh, met een allochtone achtergrond. Dat, dat... Maar er is ook een... af en toe zijn ze beter in staat... om van zware onderwerpen naar luchtige onderwerpen te gaan. Wij zijn toch allemaal wel heel serieus nou, bij de publieke omroep. Iets te drammerig ook misschien? Nou, niet te drammerig, maar ik denk uh, uh, gewoon serieus. Het, het moet, uh, en dat is ook goed. Het moet inhoud en betekenis hebben. Uh, uh, maar het uh, heel makkelijk kunnen schakelen tussen lachen en ernst... dat kunnen ze af en toe bij RTL heel goed. Het daagt ons weer uit. Ja, want omdat om ook wordt gezegd altijd, hè, de publieke omroep is er dus voor euh, nou ja, journalistiek onafhankelijke programma's, euh, inhoud, achtergronden. Maar je ziet ook nu dat die commerciële dat dus gewoon oppikken en daar kan het dus ook kennelijk. Daar kan het ook. Nee, maar het is ook niet gezegd dat een commerciële omroep dat nooit doet. Mijn stelling is, in een land waar je een sterke publieke omroep hebt... dan heb je vaak ook een betere commerciële omroep. In die zin concurreer je met elkaar. Dus RTL uh, uh, moet ook af en toe serieus doen in de competitie met ons. En wij moeten heel toegankelijk blijven... Uh, en ons vernieuwen en creatief zijn in de competitie met RTL. Dus een land die investeert in een sterke publieke omroep... krijgt er ook een betere commerciële omroep bij. Dat is het mooie. Waarom moeten we dat eigenlijk? Dat moet nu nog, omdat daar een regel is... dat wij moeten een breed publiek aanspreken met de publieke omroep. Moet dat niet eens een keer tegen het licht worden gehouden? Het is niet een regel dat wij een breed publiek moeten aanspreken. Dat willen wij. Iedere Nederlander betaalt mee aan de publieke omroep. En die publieke omroep heeft ook een taak voor iedereen. Dus wij gaan niet zeggen, we zijn er wel voor jou, maar niet voor jou. Wij zijn er voor hoog opgeleid en laag opgeleid. Uh, voor kinderen en voor ouderen, voor jongeren. Uh, en al die mensen uh, willen graag programma's zien... Uh, die met zorg en kwaliteit zijn gemaakt en op hen zijn afgestemd. Het gaat ook veel over geld natuurlijk, Sander Dekker. De staatssecretaris die heeft geopperd dat de publieke omroep... de ruimte moet krijgen om meer geld zelf te verdienen... Hij uh, zei ook van, hij had eens bekeken hoeveel uh, minuten reclame per uur er wordt uitgezonden. Kan dat nog wel wat, wat hoger? Dat mag allemaal volgens de wet. Uh, de publieke omroep zei onmiddellijk dat gaan we niet doen. Maar hoe komt dat geld wel op tafel dan? Uh, nou, de, de, uh, de basis zal blijven uh, uh, in ons geval belastinggeld. We hebben altijd gezegd liever kijken en luistergeld, maar een directe bijdrage vanuit uh, uh, de samenleving um, en daarbij komen eigen inkomsten. Uh, de staatssecretaris was wat, uh, wat heel uh, ruim in zijn inschatting... wat er dan uit reclame nog zou kunnen komen. Dat willen wij niet. Uh, maar er zijn wel bijvoorbeeld inkomsten denkbaar uit distributie. Hè. Uh, uh, kabelbedrijven of telecombedrijven... die uh, gewoon iets meer gaan betalen... Voor, uh, voor het doorgeven van de publieke omroep. Uh, dus daar werken we aan. Eigenlijk de beste oplossing is kijken luistergeld, herinvoeren. Waarom is dat uh, zo uh, waarom is dat, uh, goed? Uh, dat is om twee redenen goed. Uh, in de eerste plaats uh, mensen uh, gewoon weten dan wat het kost. He, dus dat je voor vijf euro per maand per huishouden... eigenlijk alle televisie uh, van de publieke omroep uh, thuis hebt. Uh, dan ben je ook van alle spookverhalen af dat het zo ontzettend veel uh, kost. En het tweede is... Uh, dat dan de, de regering niet bij elke wisseling... of coalitiebespreking of bezuiniging denkt... over. Oh, er is ook nog wel wat te halen bij de publieke omroep. Uh, dat is ook goed voor onze onafhankelijkheid. Dan staat er gewoon één bedrag en dat kan naar believen worden uitgegeven. Ja, dan krijg je het zelfs direct van de, uh, van de burgers. Ja, want, want daar hoor ik veel omroepbestuurders over klagen. Dat, dat, de, het gaat de ene keer de ene kant op, de andere keer weer de andere kant op. Er, is, er zit niet een duidelijke lijn in, vanuit Den Haag bedoel ik. Nee, dat klopt. Elke, elke kabinet heeft zijn eigen omroepbeleid. Uh, dus dat is, dat is uh, één. Uh, twee, uh, uh, je bent daarmee ook, hè, we hadden het er al over... je bent dus daardoor veel in Den Haag, ook zelf. Je kijkt ook veel naar Den Haag vanuit Hilversum... omdat daar je geld vandaan komt... Dus dat moet je goed opletten. Maar dat is eigenlijk jammer, want je zou je aandacht moeten hebben bij het publiek. Je zou bezig zijn, moeten zijn met de vraag... hoe vertellen we de mensen thuis wat er met hun uh, kijk- en luistergeld gebeurt... in plaats van een uh, verantwoordingsstuk schrijven voor Den Haag... waarin staat wat we met dat geld hebben gedaan. En neemt laten we zeggen, de, de, de, de vriendelijkheid in Den Haag ten opzichte van de publieke omroep af... in de loop van de jaren? Nou, het verschilt heel erg per partij. Maar de publieke omroep moest het van ouds hebben van het midden van de politiek. En dat midden is natuurlijk heel klein geworden. Uh, en dat betekent dat we aan de ene kant uh, fans hebben, maar aan het andere eind ook echt mensen uh, die vinden dat het met een veel kleinere publieke omroep zou moeten. Uh, dus het is lastiger geworden. Die, die, die, die meerderheden wisselen ook sneller. Dus het is niet stabiel. U hebt gezegd, voetbal uh, dat kan wel wat minder op de publieke omroep. Uh, althans, er moet een keuze worden gemaakt hè, of Eredivisie of Champions League. Nou heeft uh, NOS-directeur De Jong met uh, groot vlagvertoon uh, de rechter rond het Nederlands elftal binnengehaald. Dat heeft ongetwijfeld geld gekost. Is er eigenlijk nog wel geld om dan nog meer voetbal te doen bij de publieke omroep? Uh, nou ja, het Nederlands elftal willen wij heel graag hebben omdat we dat als er nou iets is wat Nederland verbindt en wat bij de publieke omroep hoort, dan is dat het Nederlands elftal. Uh, mensen zijn ook gewend dat wij EK's en WK's uitzenden uh, en uh, de portemonnee uh, waaruit wij sportrechten moeten kopen uh, is de komende jaren kleiner. Um, en um, uh, ja, dat, dat, dat gaat niet veranderen. Nee, maar hoe kan het dan dat Jong zegt, nadat hij deze deal heeft gesloten. en daar heeft hij veel, uh, ja, veel uh, uh, uh, lof voor gekregen. Mm -hmm. uh, dat hij zegt van nou dan gaan we nu toch nog even kijken. of we ook die samenvattingen van de Eredivisie binnen kunnen halen. Nou, kijk, we hebben nu de Eredivisie en de Champions League. Uh, die luxe zal er niet meer zijn. Uh, maar het wil niet zeggen dat we niet ons best doen. om voor het geld dat er wel is. Uh, ook die sport bij de mensen te brengen die echt bij de publieke omroep hoort. Want dat Nederlands elftal was niet gratis, leek mij. Er is niks gratis in deze wereld. Nee, nee, nee ook, dus, uh, ook dat niet. Dus dat is al vanuit het potje betaald, lijkt me, die er voor die rechten beschikbaar is. Dus het moet, ja. gewoon, het moet voor minder geld. Ja, het moet voor minder geld. Maar ook die prijzen in de, in de sportwereld, die wisselen uh, enorm door de jaren heen. Dus daar is geen zinnig woord over te zeggen hoe dat afloopt. Maar euh, laten we zeggen, deze actie rondom dat Nederlands elftal, dat is een goede voor de publieke omroep, Ja, omdat wij ons afvragen: wat zou het publiek nou echt bij de publieke omroep willen zien? En wat willen ze ook zien wat los blijft van, van commercie en al te veel reclame? En ik denk dat het Nederlands elftal en alles wat daarbij hoort, euh, dat dat dan bovenaan het lijstje hoort te staan. U krijgt de komende tijd ook euh, de regionale omroep onder uw hoede. Nou, dat, dat is nog helemaal niet zeker. Daar dat lopen... zou u graag willen. Uh, uh, ik heb gezegd dat als uh, het zo mocht zijn dat die dat regionale en landelijke omroepen uh, samen moeten gaan werken. Dan moet je het ook in één keer goed doen of je moet het niet doen. En in één keer goed betekent uh, dat je dan ook echt spreekt van integreren van een fusie. En niet allerlei nieuwe bestuurlijke clubs. Het is een beetje raar dat als wij hier uh, nu teruggaan per 1 januari van 21 naar 8 omroepen. Dat we dan 13 om regionale omroepen aan tafel laten uh, schuiven. Maar nog meer overleggen dus dan. Dan zou je nog dan nee, dan nee, dus dat, op die manier gaan we het in ieder geval niet doen. Nee, nee, nee, nee. Uh, Daar waren ze niet zo blij mee? Tenminste, in delen nee, van de regio. ik denk dat de regionale omroep erg zoekt... en dus ook een, een keuze moet gaan maken. Uh, willen ze juist nog meer de regio in... en eigenlijk misschien in die regio gaan samenwerken... met kranten of lokale omroepen. Dat is één lijn. De andere is uh, samenwerken, integreren... met de landelijke publieke omroepen. Dat is de andere... Um, en dat is nog niet. Uh, ik hoor nog niet één geluid uit de regio. Goed, dus dat, dat staat in ieder geval op de agenda voor de komende tijd, om dat te structureren, zullen we maar zeggen. Uh, verder uh, is het de bedoeling dus om een lange termijnvisie neer te leggen. Voor u, voor u is dat de bedoeling. Nou ja, die prioriteiten, dat is al één ding. Maar hoe moeilijk is dat om, om een duidelijke lange termijnvisie te maken? Met de invloeden van Den Haag, met de invloeden van binnenuit? Nou, die, die is, als je naar de politiek kijkt, heel lastig. Um, uh, maar. Ik denk dat de focus vooral zou moeten zijn op alle digitale ontwikkelingen. Dat is ook moeilijk voorspellen. Maar de slag van de komende jaren is hoe je vindbaar en herkenbaar voor het publiek blijft... in een eindeloze mediawereld. Want dat is, zeg maar zoals het vroeger was... Iemand ging om half negen voor de tv zitten en dan kwam de weekendquiz. Dat is niet meer, men kijkt nu... Maak maakt zijn eigen kijkavond. Nou, dat eigenlijk. wisselt per soort programma's. Dus bij nieuws zien we bijvoorbeeld dat zeker voor jonge doelgroepen. Ja, die gaan echt niet meer tot acht uur s avonds wachten om het nieuws te kijken. Uh, die hebben de hele dag al nieuws gezien op hun smartphone. Uh, maar bijvoorbeeld een mooie uh, uh, natuurprogramma zoals nu de Nieuwe Wildernis. Dat wil je heel graag op een groot scherm zien in de huiskamer. Uh, en ook liefst samen met anderen. Dus de functie van dat grote scherm in de huiskamer dat verandert. Uh, en daar komen nieuwe mogelijkheden bij en daar moeten we op inspelen. En dat wordt de echte toekomstvisie. Hoe gaan wij ons positioneren in die digitale wereld... waarin het publiek uh, op andere manieren uh, naar televisie gaat kijken en naar audio gaat en luisteren? Wat zijn de eerste ideeën daarover? Nou, We hebben natuurlijk afgelopen jaar een samenwerking aangekondigd met RTL en SBS... zonder de naam Ziet. Uh, dat is een heel concreet idee... Uh, we hebben uh, NPO. Even voor de duidelijkheid daar kan je dus uh, programma's terugkijken tegen ja. betaling. Dan kan je één abonnement nemen uh, op het totale gemist aanbod zeg maar, van alle Nederlandse zenders. Uh, en dat kun je dan ook op alle apparaten in een goede kwaliteit bekijken. Uh, we ja. hebben onze eigen NPO app uh, gelanceerd. Waar je alle programma's kunt terugvinden. Die app zal een plek moeten krijgen op smart tv's. Dus op uh, televisies met internet. Uh, op je mobiel Um, en in, ja, eigenlijk is dat de grote vraag voor de komende jaren: hoe blijf je in dat speelveld een relevante factor? De traditionele uitingen worden minder belangrijk. Uh, TV, radio misschien iets minder, maar. Worden anders belangrijk. Ik denk dat dat. Um, he, dus je ziet een trend dat televisie moet de urgentie van de dag moet hebben en moet uh, uh, die programma's uitzenden die je heel graag samen op een groot scherm wilt bekijken. En uh, nou, ik zeg altijd maar een hele, heel extreem voorbeeld... maar de, de vroegere cursus Spaans die je dan bij de Telejak deed... Ja, die ga je echt niet meer zondagmiddag om drie uur op een tele, achter een televisie doen. Die doe je achter een computer. En voor jonge generaties geldt dat ze heel veel informatie... sowieso niet meer via de televisie tot zich nemen. Nou, daar zullen we op moeten inspelen. En dat is een veel belangrijker discussie dan het zoveelste debat in, Hilver, in, in Den Haag... of Hilversum over wie is er de baas of hoe hebben we ons georganiseerd. En ik probeer daar ook heel veel van mijn tijd... juist aan die uh, digitale uh, discussie te besteden. Toen u vijf jaar geleden begon aan deze baan... Uh, was dat uw droombaan, geloof ik, hè? Ik weet niet of je me citeert, maar... Uh, ik vraag het nog een keer, voor de zekerheid. nou Het is, het is een prachtige baan. Het is, het is echt een plek waar... Uh, waar alles samenkomt. Uh, de mediawereld is boeiend. Uh, directe relaties met het publiek. Met de politiek. Uh, er is geen dag hetzelfde. Uh, dus er zullen meerdere droombanen zijn. Maar dit is er absoluut één van. En dat betekent dat u er ook nog graag in doorgaat de tijd. Ja, ik heb net afgelopen juni uh, bijgetekend voor de tweede vijf jaar. Uh, dus de, en dat heb ik met overtuiging gedaan. Is Israël een leven na de publieke omroep? Denkt u daar ah, al over na? Wel, uh, uh, nee, ik denk er nog niet over na, want ik heb net, ben net aan de tweede periode begonnen. Uh, maar uh, het zou heel, uh, heel dom zijn om natuurlijk te zeggen dat de, dat de wereld bij de publieke omroep ophoudt. Ja, nou, we, we denken dat soms wel eens hier, maar dat is niet zo. Nee. <laughs> nee. <laughs> en dan dat eigen restaurant daarna of zo? Uh, ik weet niet of ik dat daarna ga doen. En, en, en thuis groeit het aantal eters nog door de jaren. Dus als al, al mijn kinderen straks met aanhang uh, ja, terugkomen. Dan komen... zijn het er twaalf uh, of dertien uh, die ik dan thuis... Uh, dat is bijna een uh, restaurant. Ja, daarom. Dus laten we het houden op een huiskamerrestaurant. Ja, ja. Um, ik, ik las ook nog iets over de wetenschap misschien weer oppakken eventueel. Maar ik begrijp daar wordt nog niet over nagedacht. Mm, nee hoor, maar. nee. Wat wordt 2014 voor jaar voor de publieke omroep? Uh, het, het wordt denk ik een, uh, een jaar met, uh, van keuzes en dan keuzes rondom programma's. Want we gaan ons echt voorbereiden op de bezuinigingen in de programmering. Uh, en dat is pijnlijk voor mensen thuis omdat sommige programma's niet meer te zien zullen zijn. Uh, maar ook voor heel veel collega's hier in Hilversum. Dus dat denk ik een hele belangrijke. Want de mailtjes in de, in de, in de mailbox die stromen binnen van allemaal mensen die afscheid nemen in deze tijd. Ja, ja. Dat is hard. En dan, uh, ja, en dan uh, kijk, directeuren die afscheid nemen... die krijgen recepties en grote interviews in de kranten. Ja, maar, het zijn geld mee. maar er zijn honderden medewerkers bij de publieke omroep... Uh, die afscheid nemen en uh, ook niet altijd nieuw werk vinden. Ik was een aantal uh, weken geleden even kijken hier bij de media... met zo'n werkplaats waar we met elkaar hebben ingericht... om uh, medewerkers die ontslagen zijn de kans te geven... elkaar te ontmoeten en samen iets nieuws te beginnen... of elkaar te helpen. Ja, dan zie je echt uh, hoe pijnlijk het is. En, uh, en nou ja, Als je dan 30 jaar hier gewerkt hebt... Uh, en je moet proberen in deze tijd een nieuwe baan te vinden... dat is heel, dat is heel moeilijk. Dat gaan we nog meer meemaken dus in 2014. Ja. En, wat, en de keuzes worden duidelijk ja. die we maken als publieke omroep? Ja, uh, ja ik denk het tweede... de commissie Toekomstverkenning komt nog in het voorjaar. Dus dan gaan we opnieuw discussiëren over hoe is Hilversum georganiseerd... Uh, ja, en en, zal, en dat vind ik eigenlijk zelf het spannendst... er zal weer van alles uh, internationaal en nationaal in het medialandschap gebeuren. Hè. Dus uh, vorig jaar was er nog geen Netflix. Vijf jaar geleden was er nog geen iPad. Uh, misschien is er over één jaar of over twee jaar weer iets heel nieuws. Uh, en daar willen we ook tijdig bij zijn. En dat maakt het leuk dus deze Dat week. maakt het heel leuk, ja. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. U herkent natuurlijk Queen, Thank God It's Christmas. Dat was hun kerstplaat. We zijn in afwachting van de toespraak van de koning. Zijn eerste, zo met de kerst. Die gaat er zo meteen aankomen om 1 uur. Daarna een aangeklede stand.nl. Dan moet dat dan maar even. We hebben maar liefst drie gasten hier in de studio. En met hen praten wij over de stelling... Um, er wordt te veel gezonderd in Nederland. Ik hoop dat er ook wat lichtpuntjes in die toespraak zitten. Maar uh, dat is dan de stelling. En dan mag u zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Want dat doen we natuurlijk ook gewoon. Dus straks is het gewoon weer bellen geblazen. Na uh, enen zal dat zijn. Er wordt te veel gesomberd in Nederland. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of mee oneens, laat het weten via het de, de, de, de makkelijke telefoonnummer. Dat is het handigste vandaag, 0800-1101. Gratis telefoonnummer dus 0800-1101. U kunt reageren via de website www.stand.nl. Er wordt te veel gesomberd in Nederland. Kom erop met de reacties 0800-1101. Ik geloof. ik geloof ik geloof ik geloof in de mensen NCRV Goedemiddag straks het vervolg van lunch nu kunt u gaan luisteren naar de eerste kersttoespraak van koning Willem Alexander